12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Met het oog op morgen krijgt twee nieuwe presentatoren. U hoort zometeen wie het zijn. En een mediaforum met Asje ten Broeke en Bert van der Veer. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van de Putten. Goedemiddag. Het zorgakkoord is een feit, maar zonder advocabel FNV. Illegaliteit wordt strafbaar, benadrukt PVDA-leider Samsom. En tientallen doden bij het instorten van een flatgebouw in Bangladesh. Er komt geregeld zon, of er is geregeld zon, en het blijft in elk geval droog. In de loop van de dag komt er in het Noorden meer bewolking... en daar gaat het vanavond regenen. Het wordt 14 graden op de Wadden en maximaal 20 in het binnenland. Morgen veel zon, maar ook kans op een bui. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Er is een zorgakkoord gesloten tussen kabinet, werkgevers en werknemers. Maar dan zonder FNV-bond AvaCabo. Die maakte vanmorgen hier op Radio 1 bekend dat ze niet meedoen... Minister Schippers van Volksgezondheid bevestigde dat er een akkoord is. Er is een akkoord gesloten en vanmiddag doen we daar verder mededelingen over. Wat vindt u ervan dat de Avocabo niet mee heeft gedaan? Het gaat er om draagvlak ook, hè? Ja, maar ik zei net dat ik er vanmiddag mededelingen over doe, dus nu niet. Anders doe ik het in stukjes en beetjes. Dan hoeven we ook iedereen niet uit te nodigen om bij elkaar te komen. Dus vanmiddag hoort u meer. Marcel Bril vanmiddag meer mededelingen. Dus zegt minister Schippers, wat verwacht je er vanmiddag van? Ik verwacht dat in grote lijnen het uh, laatste voorstel van staatssecretaris Van Rijn, dat hij afgelopen zaterdag uh, ook toelichtte, dat dat uh, het akkoord wel zou gaan worden, dus in grote lijnen. Toen zei hij al dat iedereen behalve de advocabo het daarmee eens was. Dan gaat het om te beginnen over de verzachting van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Eerst zou in de plannen van het kabinet 75 van het budget verdwijnen. Het kabinet heeft voorgesteld om dat te verminderen tot 40 procent, dus dat er nog 60 procent overblijft. Dat scheelt een verlies aan banen en een vermindering van het aantal mensen... die hun hulp niet meer krijgen vergoed. En een andere aanpassing van het regeerakkoord is te verwachten... voor mensen die zorg krijgen in een instelling. Iedereen was het er wel een beetje uh, over eens... dat die toelatingseisen wel erg streng zouden worden. Dus voor bepaalde groepen denk ik dat daar wel wat voor bedacht is. Dan nog een ander punt, scholing van al het personeel in de zorg. Dat is iets waar de afgelopen tijd veel over is gesproken aan die onderhandelingstafels. En als je dan toch je baan verliest, dat je dan begeleid gaat worden... in het zoeken van een andere baan. Dus allemaal voorstellen die gaan over de, over de werkgelegenheid in de zorg. Vooral het behoud daarvan. Dat klinkt natuurlijk allemaal erg mooi, dat verwachte pakket. Maar het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies... nou allemaal betaald gaat worden. Want verzachtingen kosten nu eenmaal altijd geld. Ja, maar toch verzachtingen. En dan zegt de Avocabo, ja, wij kunnen niet instemmen. Dat zegt Van Brenk, omdat de politieke wil zou ontbreken... om gedwongen ontslagen te voorkomen in die huishoudelijke hulp, in de thuiszorg. Dat moet toch pijnlijk zijn voor het kabinet. Het is wel een smetje op het succes, lijkt mij zo. Vorige week leek er al heel snel een akkoord gesloten te kunnen worden. Maar de Avocabo bleef eh, tegenover het kabinet staan. Zij waren het eh, niet eens met de aanpassingen. Er is heel veel gebeld, gemaild en op andere manieren onderhandeld. En dan stapt de bond er toch uit. Eh, een van de de redenen van het kabinet om deze onderhandelingen te voeren, dat was draagvlak creëren en rust in de zorg. Dat is dan wel gelukt met een heleboel andere uh, werknemers en, en werkgevers ook, maar niet met die hele grote FNV-bond. Dus ja, die voelen zich nu helemaal niet gebonden aan wat anderen afgesproken hebben en voelen zich daarmee dus vrij om actie te gaan voeren bijvoorbeeld. En wat dat betreft is de opzet om iedereen akkoord te laten gaan niet gelukt, maar ik heb zo het vermoeden dat straks de partijen die hun handtekening wel hebben gezet zich vooral zullen laten leiden door de positieve kant van de zaak, dat zij een akkoord hebben. Vanmiddag gaan we er meer over horen. Verslaggever Marcel Bril. Illegaliteit wordt strafbaar. Dat is afgesproken in het regeerakkoord. En dat is ook zo, dat zeggen PvdA-leider Samsom en vvd fractievoorzitter Zeilstraat, zeggen ze vanavond in Nieuwsuur. Bij de PvdA-achterban bestaat onrust over die illegaliteit. Op het partijcongres van komende zaterdag zal een motie worden ingediend... om niet in te stemmen met die coalitieafspraak. De motie is afkomstig van onder meer PvdA-afdelingen... Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Eindhoven. Nel nou wil Samsom niet vooruitlopen op de discussie op dat congres... maar hij maakt wel duidelijk wat zijn uitgangspunten zijn.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 In Bangladesh is een gebouw van acht verdiepingen ingestort. Honderden mensen waren op dat moment in dat gebouw aan het werk. En zeker 70 van hen hebben het niet overleefd. Dat zijn zo'n beetje de laatste cijfers die we hier hebben. Correspondent Lucas Waagmeester, veel slachtoffers in elk geval. Dat is duidelijk. Kunnen er nog mensen ja, worden gered? Nou, wat je hulpdiensten ter plekke vooral hoort zeggen... is dat er waarschijnlijk nog honderden mensen... onder het puin van dat gebouw liggen op dit moment. Hè. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien...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 Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Nederlandse zakenman Frans van Anraad moet 400.000 euro schadevergoeding betalen... aan slachtoffers van gifgasaanvallen in Irak en Iran. De rechter bepaalde dat 16 slachtoffers ieder 25.000 euro krijgen. In de jaren 80 verkocht van Anraad een grondstof voor mosterdgas... aan het regime van Saddam Hussein, de president van Irak. Dat gas werd ingezet tijdens bombardementen op steden in Irak en in Iran. In 2007 werd Van Andraat in hoger beroep veroordeeld... voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Hij kreeg toen 17 jaar cel. Ja, ophef rond de mediacode vandaag. Nieuwe Revue breekt met die mediacode rond het koninklijke familie. Omdat die code, zegt Nieuwe Revue, niet meer van deze tijd is. En wat doet dat blad? Dat plaatst foto's van prinses Amalia. Op een daarvan staat ze te hokkieën. En ja, dat is toch wel een schending van die code. Hè? Media mogen alleen privéfoto's plaatsen als ze van algemeen belang zijn. Volgens hoofdredacteur Erik Nomen geldt dat voor deze foto. Dat is van algemeen belang... Want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 Ja, Koninklijk Huisverslaggever Menno Reemeyer van de NOS... ziet het Koningshuis dat ook als een foto van algemeen belang... een hokkie in het meisje? Dat is nog even de vraag. De RVD gaat er meestal over, die komt meestal met een reactie. Die hebben gebeld, hadden de foto vanochtend misschien wel... misschien niet gezien, maar ze hadden in ieder geval nog tijd nodig... om zich te beraden op welke stappen er genomen worden... en of er wel stappen worden genomen. Maar goed, de prins heeft vorige week nog in dat tv-interview gezegd... dat ze prinses Amalia tot haar 18e zoveel mogelijk buiten beeld willen houden... om een zo gewoon mogelijke jeugd te geven... Nou, daar lijkt dit haaks op te staan, uh, he, want ze kan niet onbespied op een hockeyveld lopen. Dus je zou een reactie verwachten. Ja. Hoe is dat eigenlijk in de praktijk geregeld met die code? Ja, die mediacode die is ontstaan in, in 2005. Uh, eigenlijk eenzijdig opgelegd vanuit uh, het Hof, vanuit de RVD. Bedoeld voor de bescherming van het privéleven van de leden van de familie. Het is wel een uitzondering. Privéfoto's mogen wel gebruikt worden als ze van algemeen belang zijn... of als ze nieuwswaarde hebben. Ja, dat is natuurlijk een grijs gebied. Uh, de, daar zijn geen blauwdrukken voor. Dan moet je in dit geval afvragen... Uh, is het algemeen belang erbij dat we nu zien dat ze hockeyt... Wat zegt dat over haar... Um het, het wordt gezegd dat ze een vriendje heeft. Ja, we hebben het over een meisje van, van negen. Er wordt geslecht gezegd door de hoofdredacteur: een hartslag verwijderd van uh, het, het koningschap. Is nou, maar de vraag of dat allemaal zo is. Ik, je zou kunnen zeggen: nou, dat is pas van belang als ze zestien wordt. Uh, dan zit ze dicht bij de Raad van State. Dus kortom, vraagtekens ook een beetje bij de uh, motieven van dit blad. Ze hebben natuurlijk ook uh, Willem Holleder gehad, omstreden columnist. Heeft veel aandacht opgetrokken. En het gaat niet zo goed met het blad. Dus ze kunnen enige publiciteit wil uh, gebruiken. Ja, en uh, gaat over de Oranjes hebben met dit soort dingen... en uh, publiciteit gegarandeerd natuurlijk. En wat we, kunnen de Oranjes moment, uh, of, ja. Ja, nu doen we eigenlijk daartegen? Dat kan van alles zijn. Uitsluiten voor officiële momenten, zoals die fotosessies altijd. Uh, maar er kan ook een rechtszaak worden aangespannen... dat is een aantal jaren geleden gebeurd, in 2009. Dat was toen persbureau EP. Die verspreidde foto's van de familie skiënd in Argentinië. Uh, de Oranjes hebben toen die rechtszaak gewonnen. EP mocht die foto's niet meer verspreiden. Maar ja, het is natuurlijk natuurlijk zo dat de familie met de RVD samen... een zo groot mogelijk uh, privédomein probeert te creëren. Uh, en, en dat wij als journalistiek juist die randen opzoeken. Uh, dat doen we als NOS ook altijd. Daar maken we onze eigen afweging in. Dat heeft Nieuwe Revue nu in dit geval ook gedaan. Ja, en hoe dat beoordeeld wordt. Het is nog steeds wachten op de RVD. Ik heb net gekeken, maar ik heb <lacht> nog geen reactie binnen. Nou, we wachten met jou mee. Met nog een bij. dankjewel. Sport. Ja, Barcelona verloor gisteravond de eerste wedstrijd... in de halve finale van de Champions League. En het was kansloos. 4-0 uh, verloren ze van Bayern München. Dus de finale kunnen ze wel vergeten. In Barcelona zit correspondent Edwin Winkels. Hoe, uh, hoe schrijven de Spaanse kranten erover, Edwin? Ja, keihard. Pesadilla, nachtmerrie, betekent dat. Komt uh, El Mundo Deportivo, de andere sport uh, heeft het over de meest droevige nacht of avond. En, uh, en de Grand in Madrid hebben het over een uh, einde van een cyclus uh, waar veel mensen ook denken. Ja, Barcelona, dat kennen we van de laatste vijf jaar als oppermachtige ploeg in Spanje en in Europa. Prachtig voetbal. En dan uh, met zo'n resultaat uh, klop krijgen, dat komt heel, heel, heel hard aan. En uh, zelfs hier zijn mensen weinig mensen die zeggen, denken dat volgende week in eigen huis een, een, een wonder mogelijk is tegen Dit Bayern München. Wat ook nog eens heel erg goed voetbalde trouwens. Ja. Ja, Lionel Messi deed mee gisteravond, maar die zagen we bijna niet. Was die fit of niet? Nee, hij werd een paar uur voor de wedstrijd fit verklaard. Zijn vader zei dat hij eigenlijk niet in staat was om te spelen. Hij heeft een spierblessure, dat zijn altijd uh, linker dingen. Ze liet hem al tegen, tegen Paris Saint-Germain opdraven in de vorige ronde. Toen hielp hij Barcelona nog net over het moeilijke moment heen. En, en kon Barcelona verder, maar je zag het al een beetje aankomen. Zowel met Messi, t, t, t, als hij niet fit is, dan doet hij niet die, die prachtige dribbels die we van hem gewend zijn. Of die, die, die drie met de schoten uh, op doel. Uh, hij was niet fit, maar de, de hele ploeg, en dat zei de trainer ook... de hele ploeg uh, heeft fysiek problemen. Ze zijn, ze zijn niet de, de ploeg die, die, wat ik al zei, vijf jaar lang... een tegenstander onder druk kon zetten. Ja, zonder Messi en de rest die ook uh, niks voorstelt... Dan, dan lijkt het me Barcelona voorlopig even afgelopen. Ja, geen lichtpuntjes meer? Weinig, weinig. Zelfs in Barcelona. De, de, de, normaal zouden enorm geklaagd worden over hun bijvoorbeeld Kassai die gisteren toch flink wat blunders beging. Uh, doelpunten aan bijen toekennen die het eigenlijk niet hadden mogen zijn. Maar de overmacht van Bayern was zo groot. Dus mensen zien niet echt veel licht. Maar ja, wel dat deze ploeg gewoon heel erg goed is. Maar dat dat toch ook een signaal is van... er moet een verandering komen, er moeten misschien andere spelers komen. En iedereen heeft hier in herinnering het, het, het dreamteam... dat door Johan Cruijff werd geleid. Vier jaar lang, begin jaren negentig, prachtig voetbalde. En ineens in de finale van de Europa Cup van de Champions League... in Athene tegen AC Milan keihard met 4-0 onderuit ging. En daarop volgde toen drie, vier, vijf jaren van, van droogte... en toch door de woestijn. Wat Barcelona wil voorkomen, maar... Uh, Mensen rekenen erop dat, dat het nu even over is met die overmacht. Nou, we gaan het allemaal zien. Net weer winkels vanuit Barcelona. Het is 13 over 12. We gaan eens kijken bij Kees Kwaks bij de AWB. Want er is verkeer, Kees. Jan, er staan files op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Er staat drie kilometer file tussen Kuik en Malden. Het is een uh, ongeluk geweest. Er is ook een olielekkage. De linker rijstrook is dicht. Een druk in de bollenstreek. De n 208 vielen vanaf Haarlem naar Sassenheim bij Lisse 2 kilometer. En ook op de N207 vanuit Alphen naar Lisse bij Hillegom 5 kilometer. Hoofdpunten van het nieuws. Het zorgakkoord is een feit, maar de en fnv sluit zich er niet bij aan. Illegaliteit wordt strafbaar. PvdA-leider Samsung spreekt zich nog eens uit voor de afspraak daarover in het regeerakkoord. En bij het instorten van een flatgebouw in Bangladesh zijn tientallen mensen om het leven gekomen.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. We bellen zo meteen even met Jeroen Pauw. Want hoe innig is zijn band nou met voormalig advocaat Bram Moskovits die ook vaak moet interviewen? Gisteravond nog bijvoorbeeld. In het mediaforum freelance freelancejournalist Asja Ten Broeke, die is er voor het eerst. En tv kennen Bert van der Veer. En het gaat onder meer over Nieuwe Revue. Dat blad heeft dus de mediacode van de RVD geschonden door privéfoto's van prinses Amalia te plaatsen. In 2008 zei haar vader, de toekomstige koning Willem-Alexander dus... dat hij blij is met die code, omdat zijn gezin daarmee meer privacy heeft. Sinds we die mediacode hebben, kunnen we ook ons ook uh, veel vrijer voelen. En dat doen we ook echt. Zowel hier in Nederland als op vakantie. En dus de privacy is gewaarborgd. En in de Nationale Nieuwsquiz zometeen Wouter Barens uit Amsterdam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Er is vervanging gevonden voor Clary Polak bij met het oog op morgen. Rob Trip en Herman Scherman van der Zand... zijn vanaf 15 mei de nieuwe presentatoren van het oog. Rob Trip zal het oog presenteren in de weken... waarin hij niet het acht uur journaal presenteert. Herman van der Zand is op de andere woensdagen te horen. De perfecte combinatie van something old en something new. Al dus de chef van het oog, Marion van der Wouw. Het slechtste beroep van de Verenigde Staten, krantenverslaggever. Dat blijkt uit een onderzoek van CareerCast... Dat is een Amerikaanse carrièrewebsite. die jaarlijks peilt welke beroepen gewild zijn en welke juist niet. Beroepen werden beoordeeld aan de hand van vijf criteria: fysieke belasting, werkomgeving, salaris, stress en kansen op de arbeidsmarkt. En de krantenjournalist komt er dan dus het slechtst vanaf. Slechter werkt dan nog het slechtste beroep van vorig jaar: dat was namelijk houthakker. Het beste beroep volgens de carrièrewebsite is actuaris. Dat is een wiskundige of een statisticus die voor verzekeraars risico's berekent. Zeer gewild, prima werktijden en ook nog eens een keer een dik salaris. In de marge van het interview met Bram Moscovic bij Pauw en Witteman gisteravond... was er wat ophef over de banden tussen Jeroen Pauw en de strafpleiter. NSC Handelsblad schreef dat Pauw Moscovic zou hebben geholpen... bij de opname van een pilot voor een nieuw interviewprogramma bij RTL 4. Althans, RTL 4 had Moscovic daarvoor benaderd. En die vroeg op zijn beurt Pauw voor advies... Zakenblad Quote suggereerde vervolgens een schijn van belangenverstrengeling. En dat zit dan zo, Jeroen Pauw is de bedenker van The Talent Kitchen... een opleidingsclub voor presentatoren... en ook een bureau waar je interessante sprekers kunt inhuren... onder wie het jonge aanstormende tv-talent Bram Moscovic. De suggestie was dus, kan Pauw wel een interview doen met iemand... met wie hij blijkbaar zakelijke banden heeft of lijkt te hebben? Hoe zit dat precies? Jeroen Pauw, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, heb ik het een beetje goed uitgelegd zo? Ja, ik geloof het wel. Met misschien uh, nog een paar kleine, want, want het gaat allemaal om de details. En dit een paar kleine opmerkingen. De Talent Kitchen is weliswaar een idee van mij, maar is niet in het bezit van mij. Het is 100% van Endemol. Het aspect waar ik betrokken ben bij de Talent Kitchen is het coachen van, uh, van jonge mensen. En het uh, begeleiden van een aantal van die mensen. Uh, uh, dat doe ik voornamelijk incidenteel en eigenlijk maar met één iemand structureel. En dat is Evaline X. En, en zo is de link en, met Moscovici ook gelegd, misschien? En zo is eigenlijk de link met Moscovici ook gegaan. Eva Jinek was had toen nog een, uh, een relatie met Bram Moscovici. En zij op een gegeven moment toen ik bezig was met haar een interview na te kijken. Die zij op zondagochtend uh, voor in Nederland doet. Dat Bram Moscovici bezig was met het maken van een pilot. En vertelde een paar weken later dat Bram Moscovici die pilot had opgenomen. En dat hij daar helemaal niet tevreden over was. En vertelde toen nog wat later dat Bram Moscovici nog een nieuwe pilot mocht opnemen. En zij zei zou jij hem niet een keer willen helpen? En toen heb ik gezegd. Ja, natuurlijk, ik wil hem best wel een keer helpen. Dus toen heb ik met Bram een afspraak gemaakt. En toen heeft Bram gezegd, nou, ik, ik wil graag uh, wat mensen interviewen... en ik wil laten zien dat ik dat kan. En toen uh, heb ik gezegd, nou, ik wil je wel helpen bij, uh, bij het opzetten van die gesprekken. Er zijn twee gesprekken geweest, in één pilot, één proefopname. En ik heb tegen hem gezegd, als die mensen dat met elkaar moeten krijgen... moet je misschien aan de een dit vragen en aan de, dan, aan de, ander, en aan de ander dat. Mm -hmm. En het ook nog een keer andersom. En dat heeft geleid tot een opname. Daar ben ik ook bij geweest, bij die opname. En daarna is die band verstuurd, want het is gemaakt door Endemol, uh, is die band verstuurd naar RTL. En heb ik er verder niks meer over gehoord. Nee. En van Bram ook niet. En, nee. uh, nou ja, dus maar ik was enigszins gebaasd door de ophef. En als Moskowitz via de Talent Kitchen wordt geboekt voor een of andere spreekbeurt of zo, dan vind jij daar in ieder geval niks aan. Nee, want het, uh, sterker nog, uh, al die boekingen en al die mensen, uh, overigens hele leuke mensen tussen staan bij die Talent Kitchen die op die lijst staan. Dat zijn allemaal mensen die daar op zijn gekomen zonder dat ik daarbij betrokken ben. Sommigen, de meeste, ken ik natuurlijk wel, al was het maar omdat er veel journalistieke mensen uh, opstaan. Maar wie, wie er ook, waar dan ook uh, geld verdient met de Talent Kitchen, uh, daar heb ik allemaal niets mee te maken. Ja. En als er ooit eens iemand ergens uh, moet gaan spreken of een dagvoorzitter mag zijn of een presentator, dan is dat niet. Omdat ik dat heb geregeld. Nee. Nu, nu nog even over de, de persoon Moskowitz, Want daar is natuurlijk de laatste tijd sowieso veel ophef over geweest. Hij zat gisteravond ook nog bij jullie. Hoe, hoe lastig is het dan voor jou hem toch te interviewen? Um, bedoel je dat naar aanleiding van het feit dat ik dan met hem, hem heb geholpen bij die talkshow? Ja, precies. Ja. Nou, eigenlijk niet. Kijk, de, de realiteit is dat je... Um... Uh, bij, bij ons programma, wat we nu zeven jaar doen, met regelmaat gasten zijn die, die, uh, met wie je in de afloop nog een drankje drinkt en die je dus ook wel enigszins kent. Daartoe behoort Bram Moscovits, maar daartoe horen we ook eigenlijk alle politici uh, en ook um, um, andere vaak terugkomende gasten. En dan praat je ook nog wel eens bij zo'n drankje over wat zijn je vakantieplannen, hoe gaat het met de kinderen, noem het allemaal maar op. Dan heb je dus in zekere zin ook een, uh, een persoonlijke relatie op dat moment mm. in zo'n gesprek. Dus niemand met wie we uh, op verjaardag komen, maar dat is er wel. Dat staat nooit. De volgende keer dat, uh, dat er een reden en een aanleiding is... om iemand scherp te interviewen, staat dat nooit in de weg. Nee. Nou ja, hulde voor jou. Want gisteravond was in ieder geval van enige... Uh, laten we zeggen vriendschap, als die er al zou zijn... was het niet veel te merken. Je hebt hem goed aangepakt, denk ik. Uh, uh, uh, zou je dat weer doen, trouwens? Uh, zou je iemand dan begeleiden... die je toch ook vaak uh, als gast voorbij ziet uh, komen? Ja, nou kijk... Uh, dit was een eenmalige begeleiding... Uh, anders zou ik het ook niet doen. Als Bram Moskovic had gezegd... Uh, ik wil naast, mijn, uh, naast de advocatuur ook televisiepresentator worden... en uh, ik hoop dat ik dat kan combineren... dan zou ik dat niet doen, omdat ik dan zou weten... dat ik er met regelmaat tegen zou komen. En dan zou ik denken, ach, waarom zou ik het doen? Eva Jinek zal niet bij ons aan tafel zitten... omdat ik haar net iets te goed ken. Uh, een eventuele uh, geliefde of exgeliefde geliefde van mij... zal ook niet snel aan tafel komen, omdat ik die te goed ken. Een familielid ook niet, weet je. Dat is een soort... Dat je denkt, een heel raar spelletje. Hier ja. zou ik dacht... de presentator een grap kunnen maken, Jeroen... maar dat doe ik niet. Uh, nee, nou, dat mag hoor. Uh, <laughs> maar kijk, weet je, als... Ik dacht nog, stel nou dat... dat bijvoorbeeld Femke Halsema... die ook wel veel bij ons aan tafel heeft gezeten. Als die nou tegen mij zou zeggen... Jeroen, dat zou ook wat zeg. Uh, bij de VPRO hebben ze gevraagd of ik een talkshow uh, mag doen. Ik word er helemaal nerveus van. Zou ja. jij me een paar tips willen geven? Dan zou ik dat ook vandaag ja. Ja. zo weer doen. En als dan over vijf weken Femke Halsema weer een keer bij ons aan tafel zit... omdat ze voorzitter van de Stichting Vluchtelingen is... dan heb ik geen moment het idee... nu kan ik haar eigenlijk maar... niet meer zo goed interviewen... want ik heb haar wat tips gegeven. Ik, ik zie jou ook wel eens twitteren... dus je leest, neem ik aan, ook wel wat daar gezegd wordt. Gisteravond over de gast Bram Moscović nog even. Iedereen zei van, of tenminste veel mensen zeiden van... ja, waarom zat hij daar eigenlijk? Is daar op de redactie nog veel discussie over geweest? Nou kijk, um, hij was uh, in ons programma een, vaak terugkerende gast. In eerste instantie, de eerste, laten we zeggen, zes jaar van Paul en Witteman, met name omdat hij daar zat voor zijn cliënt het laatste jaar, omdat hij zelf de cliënt was geworden. Dus het ging heel erg over hemzelf. Hij heeft ons uh, met regelmaat, uh, is hij ingegaan op uitnodigingen die wij zijn kant op hebben gestuurd om bij ons aan tafel te zitten als er weer een nieuw element was. Dit was het laatste element, namelijk het is nu voorgoed voorbij. Dat was de ja, reden waarom ja. hij gisteren nog bij ons aan tafel zat. Eergisteren wilde hij dat niet doen, om, om redenen die mij onbekend zijn. Hmm. Maar gisteren alsnog. En toen dachten we, nou, dat, dat laten we dat gesprek nog één keer met hem doen. Ja. En veel kijkers. Dus dat was... Uh, dat was ja, mooi. en veel kijkers. We, ja. hadden ook wel, uh, we hadden ook wel goede gasten. Maar het is ontegenzeggelijk waar dat Bram Moscovits. Uh, dat zie je ook aan, aan allerlei andere reacties... een uh, ongelooflijke aantrekkingskracht op heel veel mensen heeft. Ja. Jeroen, dankjewel dat je even in de telefoon kwam. Graag gedaan, Jeroen. Er is een website opgezet waarin journalisten kunnen checken... of een nieuwsbericht echt origineel nieuws is, met hoofdletters geschreven dus... of iets anders, een licht bewerkt PR-bericht, een gejat verhaal van een andere nieuwswebsite of overgenomen van een site als Wikipedia. De site heet journalismsunlightfoundation.com. We hebben een paar nieuwsberichten ingetikt, tot nu toe zonder verdachte resultaten... maar het lijkt ons een interessant initiatief... met al dat gecopy-paste van nieuws op internet. Aan het eind van het jaar stopt Casa Luna na tien jaar s'nachts om middernacht op Radio 1 te zijn uitgezonden. Het is het gevolg van een nieuwe indeling op deze zender. Klaas Drupsteen was gisteravond de presentator van dienst. En liet duidelijk merken dat hij en de redactie niet blij zijn met het stoppen van dit NCV-programma. Echt, we balen met z'n allen enorm. En het is ook wel uh, fijn om te merken dat heel veel luisteraars dat ook doen. Want op Twitter en Facebook zijn er heel veel reacties al geweest de afgelopen uren. En nou ja, dat, is, dat troost wel een beetje, kan ik zeggen. De nieuwe indeling op Radio 1 komt doordat omroepen fuseren. In het nieuwe jaar krijgen zulke omroepen een prominente plaats in de dagprogrammering. Niet gefuseerde omroepen, zoals bijvoorbeeld de VPRO en de EO, verdwijnen dan naar de avond- en nachturen. Casaluna is daar het slachtoffer van geworden, zegt eindredacteur Hans Ganzenvoort. We weten dat wij in een situatie zitten met de omroep dat we iedere, iedere periode opnieuw uh, altijd met elkaar onderhandelen... wat is het beste uh, uitzendschema voor Radio 1. En de ene keer win je wat. En dat hadden we een vorige keer met bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden toen we lunch kregen. En op een ander moment, en dat is helaas uh, dit keer het geval, uh, dat het weer verdwijnt. Voort vindt het heel jammer dat het verdwijnt. Wat echt heel jammer is, uh, vroeger was na twaalf uur de zendtijd op Radio 1 natuurlijk niet echt uh, dat mensen dat graag wilden hebben om te vullen. Uh, wij hebben op een gegeven moment gezegd, wij willen dat wel. Uh, en we willen dat met live radio doen. Toen zei iedereen, ja, maar dat lukt je nooit om s'nachts om uh, 12 uur, vijf dagen in de week live gasten te krijgen. En uh, we kunnen toch wel samen met de redactie met een heel goed gevoel erop terugkijken uh, dat ons dat tien uh, jaar wel gelukt is. Tienjarig bestaan van Kazaluna wordt later dit jaar trouwens wel gewoon gevierd. Meer nieuws van de publieke omroep. De NTR heeft een persvoorziening voor Caribisch nieuws gelanceerd. Caribisch Netwerk. De redactie brengt nieuws en achtergronden over Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. de Caribische gemeenschap in Nederland. Via de website www.caribischnetwerk.com .carib moet de dienst voor de lokale media een soort ANP worden. Maar de site is ook voor gewone geïnteresseerde burgers, zoals u en ik, te bezoeken. En deze kent u. Ja, het is de openingstune van Langs de Lijn. Die tune is door de NOS in een nieuw jasje gestoken. Op 12 mei in de uitzending gaat hij in première. Ter ere van de opgefriste tune maakt Langs de Lijn een videoclip... waarin de beelden door het publiek worden aangeleverd. Door u dus. Iedereen die een instrument bespeelt... kan de tune inspelen, zichzelf daarbij filmen... dat uploaden naar YouTube en de link mailen naar tune.nos.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. En dat doen we vandaag met Asja ten Broeke, freelance journalist, En die is hier voor het eerst. Hartelijk welkom. Hallo. En Bert van der Veer, die is er al vanaf het begin af aan bij. Regisseur <laughs> en tv-deskundige. Hartelijk welkom ook Bert. Um, Asja, toch even bij jou beginnen. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, want jij schrijft uh, vooral. Ja. Uh, niet dat je daarmee onbekend zou moeten zijn, want ja. je, je bent op vele platformen actief. Ja, klopt. Ik, uh, ik heb een column in Trouw en verder schrijf ik veel uh, over wetenschap en over psychologie voor, uh, voor onder andere de Foxkrant en Psychologie Magazine en de Quest en dat soort bladen. Ja. Achtergrondstukken voor. En, en de vaste luisteraars van dit programma kunnen jou kennen, want we hebben jou uh, een tijdje terug eens geïnterviewd en toen had jij een uh, nou best een, een pittig artikel geschreven over de freelance markt. Ja, dat was naar aanleiding van de Foxkrant. Die had toen aangekondigd dat ze stukken van freelancers, ook stukken van de eigen redactie, maar ook van freelancers... gingen doorverkopen aan het Nederlands Dagblad. En dat de freelancers daarvoor geen vergoeding kregen. Ik uh, had mijn licht opgestoken bij kennis en uh, de correspondenten... bijvoorbeeld van de Volkskrant, die hadden het al eerder te horen gekregen. En van hen had ik gehoord dat het een soort slik over stikken deal was. Als je daar niet mee akkoord zou gaan... dan zouden ze wel voor jou een andere freelancer zoeken. Nou, uiteindelijk bleek dat allemaal een beetje mee te vallen. Maar toen heb ik een boos blogpost gezet van ja, de volkskrant heeft ons bij de ballen. Ja. Want dit is de markt. En ja. dat is trouwens nog steeds de markt. Maar de volkskrant bleek sympathieker dan, uh, dan ik in eerste instantie. Had ik, gedacht. ik geloof dat de reactie, te, ik kan me me het herinneren van Philip Remarkt, de van nou, ik, ik zal die mevrouw eens bellen of zoiets, heeft hij dat ook gedaan? Ja, toen? wij hebben een heel prettig telefoongesprek gehad waarin hij mij vertelde dat er voor mij geen tien anderen waren, wat natuurlijk uitermate vlijend was voor mij. Um, en er is ook, um, het is ook mogelijk geworden voor freelancers om gewoon die. Deal te weigeren. Ik zeg, ik wil mijn stukken niet in het ND hebben. Ik doe er niet aan mee. En voor, bij mijn weten schrijven al die freelancers nog steeds even vrolijk voor de Volkskrant. Ja, nou, sterker nog, volgens mij zie ik jou alleen maar in die volkskrant nog. Dus dat heeft jou geen winter hergelegd, deze ja, kritische oprispingen. Nee, helemaal niet. Ik vond het trouwens ook ext extreem chic van zo, hoe ze daarmee om zijn gegaan. En ik ga daar zelfs nou columnist worden vanaf de zomer. Dus, uh, wat is de column? Op de opiniepagina, twee wekelijks. Ah, okay. okay. dus, uh, Aanwis voor het Forum, Bert, Asja? Nou, tot zover komt het er goed uit, hè? <laughs> maar ja, straks voor het pittig. Dit is haar eigen terrein. <laughs> oh nou, ja, nou, ja oké. Okay. Nou, dat gaan we dan zometeen meemaken in deel 2 van het Media Forum. Gaan we over allerlei zaken spreken, maar eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Het kabinet heeft met werkgevers en bonden een akkoord bereikt over de zorg. Maar de grootste vakbond die aan tafel zat, Haap FNV, doet er niet aan mee. De details van het akkoord worden vanmiddag bekendgemaakt. Waarschijnlijk komt het grotendeels overeen met het laatste bod van het kabinet. In het voorstel worden een aantal maatregelen uit het regeerakkoord verzacht. Ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur praten vanmiddag met schippers over de crisis in de binnenvaart. Zo'n 25 binnenvaartschippers dreigen de Volkerak-sluizen bij Willemstad te blokkeren als er niks wordt gedaan aan hun problemen. En die sluizen zijn een belangrijke doorgang tussen de haven van Antwerpen en vaarwegen in Nederland en Duitsland. De binnenvaart kampt al jaren met overcapaciteit. Op vliegveld Eelde is de verlengde start- en landingsbaan geopend. Er is een jaar lang aan de aanleg gewerkt. Door de aanpassing kunnen grotere en zwaardere toestellen op Eelde vliegen. En kan het aantal bestemmingen worden uitgebreid. En bij een filiaal van Albert Heijn in Amersfoort... zijn rond de 20 medewerkers op staande voet ontslagen. Tade schrijft dat ze op grote schaal spullen hebben gestolen. Het van Albert Heijn wil alleen bevestigen... dat die mensen zijn ontslagen en dat daar een gegronde reden voor was. En dat zijn de hoofdpunten. Awb verkeersinformatie Hier is Jolanda van der Velden. Met een file op de A73, Maasbracht richting Nijmegen... tussen Kuik en Malden staat 4 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Bij Malden is de linkerrijschok dicht. Daarbij is ook olie op de weg terechtgekomen. Verkeer richting Nijmegen kan het beste omrijden... vanaf Knoop en Saarder Heiken via Eindhoven en Den Bosch. Lunch met Jurgen van der Berg. En het mediaforum met Asja ten Broeke en Bert van der Veer. Ja, de revue, nieuwe revue moet ik tegenwoordig zeggen... heeft uh, vanmorgen de mediacode van de RVD gebroken. Op de curve staat De Geheimen van Amalia. Foto's en feiten die je niet mag zien vanwege de mediacode. Alleen foto's van officiële momenten mogen worden gepubliceerd volgens die code. Van privémomenten mag dat alleen als er een algemeen belang is om ze te publiceren. Erik Nomen, de hoofdredacteur van de revue... legde eerder vanochtend uit waarom hij die mediacode heeft uh, geschonden. Uh, nou, de revue ligt hier. Jullie hebben hem ook bekeken. Um, heeft de nieuwe revue een punt, vind jij, Asja? Um, ja, ik vind zeker dat ze een punt hebben. Ik vind het ook tegelijkertijd volkomen smakeloos... dat ze dat punt maken over de rug van een kind. Maar ik vind wel dat ze gelijk hebben door, om die code te, ter sprake te stellen. Wat, vind je nog iets van die foto's? Want Er staat een hockeyfoto in waarbij de andere kinderen... Uh, en je ziet Amalia dan met een hockeystick rond ja, te ik vind allemaal. Ja, kijk, ik vind het niet nodig. Maar ik vind het ook niet nodig dat ze in de bosjes gaan liggen... bij het huis van Marco Borsato. Ik snap het niet. Um, ik hoef dat ook allemaal van, uh, van haar niet te weten. Ik vind het Koningshuis sowieso niet zo vreselijk interessant. Um, maar wat, wel, wat ik wel heel interessant vind is... Dat die media, wat die mediacode eigenlijk is en wat dat doet met de vrije nieuwsgaring. En dat hele, de hele vraag of de mensen in het Koninklijk Huis... zijn dat nou eigenlijk wel ooit privépersonen mm. of niet? Dat zijn hele interessante vragen die ze oproepen... maar dat hadden ze wel op een elegantere manier kunnen doen, denk ik. Uh, Bert, Erik Nomen zegt... Uh, ja, deze vrouw is één hartslag verwijderd van de troon, hè? Uh, de troonopvolgster. Dus nou, het is logisch dat we daar wat meer over moeten en ja, willen en weten. Je moet er natuurlijk niet meer van maken. Dat is leuk geprobeerd van Erik Nomen. Maar je moet er niet meer van maken dat het is... Het is gewoon een hartstikke leuk meisje op een hockeyveld. En uh, dat, uh, dat, dat is niet met toestemming gefotografeerd, dat is niet met toestemming gepubliceerd. Maar ik denk dat we ons ook moeten realiseren dat het Koningshuis er niet alleen is om betekenisvolle lintjes door te knippen en uh, de export te bevorderen, maar dat het Koningshuis er ook is voor ons amusement. Uh, en, en dus uh, hebben de media die, die code te lang al gerespecteerd? Vindt het je is eigenlijk überhaupt raar dat die mediacode ooit geaccepteerd is, vind ik. Ik de denk dat we in een echt toch nog redelijk fatsoenlijk land uh, leven. Het is niet als in Engeland waar het echt heel erg is. En ik, uh, ik, ik vermoed dat... Ja, stel dat ze een foto van Maxima in een pikante bikini uh, hadden... dan zou ik hem ook publiceren eigenlijk. <lacht> Dan weer wel. Iedereen um, wil toch weten hoe Maxima er in een bikini ziet? Ja, uit? ze weet zo, dat. Ja. Nou, We hebben toen eens een zwempak gezien dat ze door de gracht ging. Dat was eigenlijk zo'n zo zo ja. wetsuit. Hè? Dat, ja, dat, dat, telt, dat, niet. dat in telt niet. Uh, niet. In, in de revue staan dus die foto's van Amalia. onder andere op het hockeyveld. Uh, zijn ook via onze webcam te zien uh, trouwens. En in uh, de pagina-lange tekst gaat het onder andere over haar uh, vriendje. Op de vraag uh, of dat relevante informatie is, zegt Erik Nomen, de hoofdredacteur van Nieuwe Revue, dit. Dat moet om even aan te geven dat dat dus dingen zijn die blijkbaar door de mediacode eh, niet acceptabel wordt gevonden. En wij ervan uitgaan dat dat helemaal geen kwalijke, slechte invloed heeft eh, op eh, de status of de ontwikkeling van het meisje. Ja, vind je van die verklaring? Ja, ik vind het een beetje. Ja, ik, ik blijf het vind... moeilijk vinden dat het over de rug van, van dat kind gaat. Ik vraag me heel erg af, bijvoorbeeld, wat nou als een vriendinnetje had gehad? Hadden we dan. Hè, dan... Het was er vast heel veel aan de hand geweest. Op die leeftijd al? Straks is de kroonprinses lesbisch. En dan moeten we het daarover hebben. Okay. En Ik vind wel dat er een zekere mate van vrijheid moet zijn in hoe zij zich ontwikkelt. Zij heeft ook momenteel geen, zij heeft geen echte staatsrechtelijke functies. Ze is geen staatshoofd. Dan gaat dat ook binnenkort niet worden tenzij haar papa dood neervalt. Dus ja, ik, ik snap niet waarom, dat, waarom zij zo vreselijk belangrijk is. Ja, ik denk nee. laat ze dan achter Willem-Alexandra gaan en daar in een bosje gaan liggen. Ja, maar die foto ja. zal dus niet liggen. Sinds, sinds uh, die, die columns van Holleder zit de Nieuwe Revue niet zo goed in zijn budget. Dus dit, dit was wat ja, er nee, ook een heel dat veel gehoord. Is, dat hoor. is natuurlijk wat er ook aan, aan zit. Het is natuurlijk wel weer een relletje dat uh, door dat Nieuwe Revue gecreëerd is, wordt. Ze, Staan we even op de kaart. Ze zijn ja. natuurlijk vreselijk gaan vergaderen toen Holleder niet het succes bleek te zijn... wat ze verwacht hadden van wat kunnen we nu eens weer voor een stunt bedenken. Nou, het is deze stunt en ze hebben al vijf minuten op Radio 1. Dan gaan we snel door naar wat anders. Uh, namelijk Pauw en Moskowicz. We hebben net Jeroen Pauw uitgebreid uh, gehoord. Um, gisteren was er kritiek op het optreden van Bram Moskowicz in uh, Pauw en Witteman. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling. Nou, Pauw heeft dat net uitgebreid uitgelegd. Uh, hoe, die dat, uh, hoe dat is gebeurd en, en of dat nou wel of niet uh, terecht is, die kritiek. Bert, jij was gisteren de regisseur van ja. dienst bij de uitzending. Ja. Um, wat vind jij van die hele kwestie? Kan je iemand coachen, helpen met, met zo'n proefprogramma? Nee, voor, voor, beter dan Jeroen kan je het ook bijna niet zeggen. Dus als je hem zojuist aan de telefoon had. Maar je, je kunt... Je kunt tips geven. Ik geef ook tips als ik regisseur van Paul Witteman ben... aan politici of mensen die voor het eerst in dat programma verschijnen. Dat is iets anders dan dat je een intensieve mediacoaching geeft. Ik bedoel, heeft Bram Mooskowitz nooit lesgegeven... hoe hij moet reageren als hij door Jeroen Pauw geïnterviewd uh, wordt? En als er ook maar iemand is die twijfelt aan de journalistieke integriteit... of capaciteiten van Jeroen Pauw, dan zou ik zeggen... ga naar een Uitzending Gemist, dan kijk het interview van gisteravond. Maar jij zei dat zelf ook al. Ik bedoel, ja, als alles, je... alle twijfel is weggemaaid... Ja door de manier waarop dat interview gisteravond is gedaan. Ja, jij vindt wel dat er een beetje grens is overschreden? Nou ja, ik vind dat, ik vind dat soort dingen altijd moeilijk. Kijk, het is natuurlijk heel fijn dat Paul niet echt... daadwerkelijk financiële banden daaraan heeft. Dat, is, dat zou voor mij echt over de grens zijn. Maar wat ik altijd lastig vind aan dat soort zaken is... Ik, de, als kijker ik nooit weet wat er niet gevraagd wordt... als twee mensen elkaar dus blijkbaar best wel goed kennen. He, dat, dat zit ik me dan altijd af te vragen. Wat vraagt Nieuwe, hij niet omdat hij nou, je, hem je, kent? Je weet ook heel vaak niet wat niet gevraagd wordt... bij mensen die elkaar niet kennen. Uh, nee, dat, dat zo werkt Er worden afspraken gemaakt, er gebeuren dingen. En zoals je zelf zei, natuurlijk sta je na afloop... gewoon met Mark Rutte te praten en is het gewoon... Hey Mark hé, hoe is het met je, <laughs> wat doe je nog het leukste de laatste ja. tijd? Dus en, dat is en, altijd en, een soort... en dat neemt niet weg dat je hem dan de volgende keer... gewoon weer keihard kan aanpakken? Nee, dat, dat is om een andere grootheid uit het nieuws te citeren... de Ivoren Muur dat, dat, dat houdt echt niemand ervan om de boel gewoon hard aan te pakken. En sterker nog, die mensen weten dat ook. En dat is er afgelopen, ook gisteravond, ik bedoel, uh, zoals je zei, ik was erbij, uh, Bram Moskowitsch was hard aangepakt. In ieder geval aanmerkelijk harder dan de avond ervoor in ETH Boulevard. Ja. Maar die, die, stond, die stond daar niet zo van was dit nou nodig en uh, we zijn toch vriendjes, et cetera, terwijl het gewoon in de show meneer Moskowitsch is en daarom heen is het gewoon Bram. Ja. Uh, heb jij het interview gezien als jij er stond? Nee, ik heb het uh, niet okay. gezien. Nou ja, want uh, eigenlijk Hetzelfde wat Jordi Kruijf bijvoorbeeld ook wel zegt. Die heeft ooit meegemaakt dat zijn vader zijn coach was, Johan. En hij zei, ik werd nog veel harder aangepakt dan al die andere spelers. Terwijl die misschien net zoveel fout deden. En dat kan je natuurlijk ook juist... Je kan juist ook, in dit geval Jeroen Pauw kan juist die Moscovici... juist heel hard aanpakken. Dat gebeurt ook. In de tijd dat er nog wel eens verondersteld werd... dat Wouter Bos een grote vriend van Paul Witteman zou zijn... dan moet je die interviews die ze met Wouter Bos hebben gemaakt... eens even terugkijken. Die wordt echt hard aangepakt. En aan de andere kant je natuurlijk ook pragmatisch zijn. Nederland is zo'n klein land. Het is bijna onmogelijk dat er uh, in Pauw en Witteman alleen maar mensen komen die Pauw en Witteman niet kennen. Ja, Volgens mij is dat echt helemaal niet te doen. Dus wat dat betreft, natuurlijk ook gewoon een kwestie van pragmatisch zijn. Ja. Ik, maar ik trek wel de grens bij geld verdienen aan. Ja, dat, maar dat, dat doet duidelijk... Pouw gelukkig zelf ook. Dus, um, even dus even ja. over, het over, over, over het interview, je hebt het niet gezien. Het feit dat Moskowitz daar zat, een dag eigenlijk na uh, dat hij er had moeten zitten, zou je kunnen zeggen. Um, ja, eigenlijk was alles daarover gezegd, over die zaken. En toch zat hij daar nog een keer met een soort hoger, hoger beroep, leek het wel. Ja, maar de, de, de gastenkeuze van Paul Witman is sowieso mij uh, doorgaans een raadsel, hoor. Dus uh, dat... Uh, dat willen we ook graag zo houden. Ja, ik weet niet. Eh. Er was er nee, discussie maar, over... Dat, het best, dat ook, nee, er is natuurlijk geen discussie over. Uh, hij heeft uh, na, het, na het verlaten van, van die rechtbank... Uh, wat flarden van antwoorden gegeven... Hij is verschenen in RTL Boulevard, waar de vriendschapsbanden tussen de presentatoren en meneer Moskowitz nogal heftig aanwezig waren. Ja, dat was een dus beetje het gênant, het, het ja. extra echt de hoogste tijd dat hij, dat hij 16, 17 minuten ook nog overhoord werd. En ik denk dat, hij dat, ja, dat, hij, dat het ook verstandig is geweest dat hij dat pas dinsdag heeft gedaan, omdat je misschien op maandag nog iets te veel in die emotie zit van wat er bij de rechtbank gebeurd is. En als je er even wat tijd overheen laat gaan, kun je je dossier ook even voorbereiden. En je zag, dat had hij nogal gedaan. Hij had een hele stapel papieren meegenomen. En een big pen. Was voor, en een, ja, die had hij Jeroen geleend trouwens, want hij was zijn eigen pen vergeten. Oh, zie je wel, daar komt de vriendschap uit de mouwen. Tuurlijk, leven. Ja. Nee, ik, ik zag, daar ging het over. Wat, wat moet een topadvocaat. Ja, goed, hij was intussen geen advocaat meer met een big pen. Maar goed, zo zie je maar weer. Ja, kijk. Daar gaan we de mensen op Twitter dan helemaal op los. Um, goed, jij vond het gerechtvaardigd dat hij daar nog wel zat. Um, uh, en, nou, ja, en, al is het alleen maar omdat we de best bekeken aflevering van dit jaar maar, gemaakt hebben. Ja. <laughs> en was in de afloop nog top gezellig, plan. want ik had het idee dat, dat moskou wel een beetje geagiteerd was. Dat was niet. Uh, hij niet. Hij, hij dronk een, uh, een, een, uh, een glaasje witte wijn, kan ik je meedelen. Hij heeft met de heer Plasterk, die ook aanwezig was, nog enige woorden gewisseld. En, uh, die moest de groeten aan het TV doen, hoorde ik hem zeggen. En wow. daarna is hij per taxi terug uh, vertrokken. Dus, uh, en nu zien we hem voorlopig drie maanden niet, want dat heeft hij nee, dat niet Hij gaat uh, 16 mei, als ik het uit mijn hoofd zeg... hij heeft dat zelf een persconferentie genoemd. Maar het is natuurlijk gewoon de presentatie van zijn volgende boek... Uh, met de titel mm. Onkruid. Goed. Uh, dan nog even over uh, Casa Luna. En al was het alleen maar omdat dat uh, ja. uh, nou ja, vanuit eigen huis is. Het is een NCV Radio 1-programma. Veel beluisterd. Casa Luna, vanaf 1 januari gaat het dus stoppen. De programmering van Radio 1 gaat uh, op de schop. Uh, vanaf 2014 heeft alles te maken met die fusies... En uh, nou ja, dit is alvast een van de eerste dingen die daaruit uh, voortkomt. Jij bent een vastluisteraar, geloof ik, hè? Nou, ik, ik hou heel erg van het programma. Ik ben niet zo'n luisteraar. ik ben niet zo'n avondprogramma... maar ik luister wel geregeld een keer terug. Maar wat ik er mooi aan vind, is dat het zo... het is een rustig programma. Er is tijd voor, hè, voor diepgangen, voor lange gesprekken... en dat mis, ik, dat mis ik normaal, überhaupt in de journalistiek. Gewoon echt die ruimte en die tijd. Hè. Dingen moeten steeds korter. Punten moeten in vijf minuten worden gemaakt. En dat, dat vind ik echt een gemis en dat vind ik zo mooi aan dat programma. Ja, Bert? Ja, ik, nou, Zoals we net al melden, ik heb uh, met de geregenmaat uh, Paul Witteman. Dus ik rij ergens tussen 12 en 1 uh, achter het station langs. En dan de A1 op om uiteindelijk in mijn woonplaats Muiden te arriveren. Dus ik luister wekelijks twee keer twintig minuten naar Casa Luna. probeer altijd wel thuis te zijn voor het hoorspel begint. Want dat vind ik tamelijk onverdraaglijk. Maar het is natuurlijk dat, best dat een Dat is beetje... trouwens niet van de NCV, dat nee, hoorspel. Gooi. Kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Ach, waar gaat het geld heen, zeg. Maar uh, nee, wat, ik, wat ik vooral vind is... Ja, het is weer dat voor me denken. Het moet allemaal snel, snel, snel. En ik kan me zo goed voorstellen... dat je, kijk, uh, jij luistert ook al Casaluna terug uh, via uitzending Gemist. Uh, ik bedoel, doe dan een gesprekje van tien minuten op Radio 1... S middags, en zeg van de lange versie, de grote versie... kunt u op internet beluisteren. Ik bedoel, er is echt, vind ik, behoefte aan goede gesprekken, zeker op de radio. Hmm. En ik kan me best voorstellen dat het misschien tussen 12 en 1... niet helemaal de geschikte tijd is. Ik kan me ook voorstellen dat je die dat tussen 3 hmm. en 4 gaat doen. Maar doe dan een leuke ingekorte versie op Radio hmm. 1 in de middag. En ja, de de, de, ja, het frang is hier natuurlijk dat er niet zozeer... dat, dat er iets aan op dat programma aan te merken is. Want ik denk dat iedereen het erover eens Tegendeel is. Het, prima het programma is een gasten, goede presentatoren, ja. leuke onderwerpen. Dus, ja. dus eigenlijk is het gewoon een hartstikke groot succes. Uh, en dan moet het toch verdwijnen. En dat gaat dus omdat er allerlei mensen schemaatjes ja, in Maar Dat Ik vond je uitleg zitten. ook al ja. heel schimmig, hoor. moet ik je eerlijk zeggen. Want ja omdat er niet gefuseerd is, ga je gestraft worden en dan raak je zendtijd kwijt. Dat was wat ik een beetje concludeerde uit jouw verhaal. Nou ja, is zo dat de fusieomroepen die, die zullen waarschijnlijk op de dag terechtkomen op Radio 1. En dat betekent dus dat de omroepen die alleen blijven, die zullen ook nog een plek moeten hebben op Radio 1. En dan worden ze dus uh, naar de nacht geschoven en dan... Is het begin van die nacht? is het natuurlijk een interessant punt nog voor, voor een aantal omroepen. Dus moet zo... ja, ja, laten we dan hopen dat de VPRO uh, de, deze formule overneemt in de nacht. Uh, dat het in ieder geval het programma blijft. Wie, het, wie de uh, adressering uh, interesseert, me niet zoveel. Nee. Jij, jij vindt dat er een, een, een, een plaats moet zijn voor een langer gesprek ook op, op deze zender? Ja, ik vind het absoluut. Echt sowieso. Ik mis het in de krant tegenwoordig. Stukken worden steeds korter. Ik mis, ik mis het in tijdschriften. De echt lange stukken. In, in de Amerikaanse kranten de tijdschriften heb je dat nog wel. Zeg van die verhalen, in de journalistiek. Dat iemand gewoon 20.000 woorden of 40.000 woorden. Helemaal uit zijn bol gaat. En echt tot in de kern van iets probeert door te dringen. En dat, dat op de, radio, de radio is een fantastisch medium daarvoor. Ik mis dat echt. Dat, dat, over, die diepgang in dat dat. Over, iets 1, duurt. Ik heb radio één. gemeen via max tussen 12 en 2 op de zondagmiddag nog wel wat langer langere gesprekken, Ja, en er zit altijd één gast daar. Ja, bij Golf ja. van Brakel, ja. ja. Uh, nou, er zijn wel meerdere plekken natuurlijk... om te zetten waar het dat zoeken. Het punt wat ik nog even wilde maken... is dat, dat uh, dit is eigenlijk het gevolg... van allerlei uh, bazen die schemaatjes in elkaar zetten. en dat wordt, dat wordt ook gekeken nog naar andere zenders. Het hangt allemaal met elkaar samen. Als je het, uh, op, op Radio 3 bijvoorbeeld te veel zendtijd hebt als omroep... kan dat je weer tijd op, op één kosten. Uh, dus er wordt niet gekeken van... is dit nou het beste programma voor dit moment? Maar, nee, jullie hebben recht om daar nu ja. te gaan zitten. Ja. Oh ja, is natuurlijk ook voor elke, elke zender kan toch ook besluiten dat ze minder kort en meer lang en diep willen, of ben ik nou gek? Uh, dat gaat niet, nee. nee? Nou ja, dat, dat, nou goed, dat is, dat is een, natuurlijk een interessant discussiepunt van moet je uh, misschien overdag wel uh, onder daar ruimte voor in. Uh, ja, kijk, het is alleen maar weer. Dit is een beetje een, een, een jijbak. Maar als je hier door dit pand loopt en je herinnert aan de sportszomer, hoe iedereen samenwerkte, hoe eigenlijk alle grenzen vervaagden. Alle logo's uh, in een diepe la verdwenen... En er een prachtige radiozender stond. Dan bleid, pleit dit alleen maar voor afschaffing van in ieder geval uh, de publieke omroepkeurmerken op Radio 1. Ja. Zijn er nog meer programma's waarvoor je vreest dat die misschien verdwijnen? Nou, ik ben, uh, dat is ook weer zo'n rare omstandigheid. Ik regisseer ook even hier in ik heb zondag en dan rij ik altijd tussen 11 en 12 ons naar huis. En dan hoor ik OVT. Ja. En daar ben ik een ongelooflijke fan van geworden. Wat een prachtig programma is dat. Dus ik hoop niet dat de VPRO nu dat naar de nacht uh, transporteert. Dat moet uh, in ieder geval blijven. Zeg jij ja, nog iets? Uh, ja, ik heb gehoord dat de VPRO een wetenschapsredactie de deur uit wil doen. En zij maken onder andere labyrinth. En dat is echt een fantastisch programma. Sowieso heeft de VPRO een ontzettend fijne wetenschapsredactie. Dus ik weet niet. Als iemand nog een potje vindt om dat terug te draaien, dan mag dat voor mij blijven. Ja. Oké. Okay. Kun je ook aan werken? Nee, dank je. Okay. Ik ben heel gelukkig als freelancer. ik hey, ben nog even over Evan Jinek, want die, die spreek jij dus ook vaak. Ja. Die, die, gaat, die komt bij ons dus, Caro en Jeffee. En, en ja. Dus dat, dat programma op zondag gaat verdwijnen, neem ik toch aan, of niet? Weet ik niet. Ik geloof dat daar uh, nu iets, uh, een kilometertje verderop... ontzettend over gehouden wordt, wat precies, As we speak? Het, uh, wat precies het programma van uh, Eva Jinek... Uh, nou, ik dacht dat het in ieder geval, voor, uh, voordat we de nieuwe koning gaan verwelkomen, hoort dit ook bekend te zijn. Oh, zeg maar, okay. dat het koninginnetje van de televisie ook weet waar ze aan toe is. Dan horen we wat zij precies uh, ja. gaat doen. Oké, okay. en dan weten we ook weer of jij daar weer bij betrokken ja, bent. Ja, nee, dat wordt nog heel spannend. We blijven er allemaal volgen, er komen zoveel ontwikkelingen. Het is bijna ongelooflijk. Dank jullie wel voor de bijdrage. Asja van den Broeke voor de eerste keer, volgende keer gewoon weer. En Bert van der Veer, die kennen we en die komt geregeld voorbij. We gaan een liedje draaien, dus van die typische Amerikaanse muziek. Als je daar een auto huurt en je gaat een eind rijden, dan zap je zo wat langer op radio en op een of andere classic rockstation kom je dan altijd dit nummer wel tegen. Orleans, zo heet de groep. uit 1976. Still the one Orleans, zo heet bent en het liedje Still the One. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Wouter Barend, 57 jaar uit Amsterdam. Is forensisch arts bij de politie? Ja, dat klopt. Uh, van... Forensisch arts. Wat... Ook wel politiearts of gemeentelijk lijkschouwer uh, genaamd. Ik wou zeggen, want dat zijn niet de meest uh, vrolijke omstandigheden... waarin u dan wordt opgetrommeld. Nou De forensische taken, dat, uh, dat zijn inderdaad vaak uh, vervelende zaken. Hoewel dit ook wel went natuurlijk. Ik doe dit werk al 20 jaar... En... Uh, de, de andere, de leukere kant is dat ik in feite ook huisarts voor uh, de arrestanten ben. Dus uh, ik ben, ben ook gewoon genezend bezig en uh, mensen te helpen. Uh. Kijk aan. Daarbij. Toch een zonnige kant ook nog ja, aan. Uh, wie weet vandaag nog veel meer zon in uw leven? Want uh, ja, misschien de, wel de, de leiding overnemend in, de, in, de, in het klassement. 96 punten is de hoogste score tot nu toe. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar ja. komt er moet één regeling komen voor alle nabestaanden van het Nederlands militair optreden in Nederlands-Indië: de nationale nieuwsquiz. Dat we niet uh, iedere keer weer uh, voor een ingewikkelde discussie staan tussen uh, nabestaanden en de staat. Excuses zijn alleen nog schriftelijk aangeboden. Maar Timmermans staat ervoor open dat ook in Indonesië zelf te doen. Mocht het niet tijd voor een gebaar van de Nederlandse regering om daar ter plekke excuses aan te bieden? Ik zou er zelf geen enkele moeite mee hebben om dat ook te doen. Ja, minister Timmermans, hij wil een schikking treffen met weduwen van Indonesische soldaten die in 1947 zijn omgekomen. Hier is vraag 1. De weduwen zijn afkomstig uit Indonesië. Van welk eiland zijn ze afkomstig? Uh, sulawesi of zuid sulawesi om precies te zijn. Dat is goed. Het is het derde grootste eiland van Indonesië, heette vroeger Celebes. Vraag 2. De advocaat van de weduwen uit Sulawesi is blij met het voorstel van Timmermans. Hoe heet die advocaat? Dat weet ik niet. Dus Lisbeth Zegveld heeft uh, eerder al weduwe uit uh, Rabagade bijgestaan. Vraag 3. Een kop uit de krant. Ik lees hem voor... en u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. Kampioen van de boekhouding. Dat is de kop. Dus kampioen van de boekhouding. Gaat dit over 1. De ondergang van advocaat Bram Moscovic kwam onder andere door zijn manier van creatief boekhouden. 2. Staatssecretaris Wekers wist al van de fraude met toeslagen door Bulgaren... omdat hij zijn cijfers goed op orde heeft... Of drie, Bayern München is niet alleen voetballend de beste club van Europa... maar ook financieel de club, uh, is de club een, een voorbeeld. Dus kampioen van de boekhouding. Ja, die eerste twee lijken me uh, uh, niet zo waarschijnlijk. Ik heb de kop niet in de krant gezien, dus ik ga voor mogelijkheid C. En dat is goed, kop uit NRC Next. Volgens de voorzitter Heuners is Bayern financieel de gezondste club van Europa... Uh, zelf schijnt hij trouwens 20 miljoen euro aan zwart geld te hebben op een Zwitserse bankrekening. Dat dan weer wel. Belastingfraude, ja. Vraag 4. Uh, het werd gisteren 4-0 tegen Barcelona. Ayan Robben schoot de derde binnen voor Bayern. Maar welke Duitse voetballer scoorde gisteren twee van de vier doelpunten tegen het onverslaanbare achter Barcelona? Het was Muller die de eerste en de vierde maakte. Thomas Muller, inderdaad. Ja, wat een sensatie was dat. Uh, vraag 5 dan, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Dat las ik met bewondering en afgunst. Want bewondering hangt bij mij altijd samen met afgunst. Mm. En ik las dat en dacht, fantastisch als je dat ooit zou mogen doen. Mm. En het instituut is intussen echt uitgegroeid. Het is echt iets heel eerbiedwaardigs. Wie is deze man? mag iemand die een instituut gaat leiden. Ik heb hem niet lang voorkomen op de radio of televisie. Dus ik. Uh... Nee? En de stem herken ik eigenlijk ook niet. Het is geen bekende stem voor mij. Nee. nee. Tommy Wierenga is het, oh. een schrijver. Hij mag dit jaar het Boekenweekgeschenk gaan schrijven. Oh, vraag maar, 6. Uh, ja. Nou ja, er werd gezegd een instituut gaan leiden. Dus ja, ja. dan krijg je een beetje rare ideeën. Ja, ja ja, ja, ja, ja. Maar ja, toch, en ja. was het echt. Uh, vraag 6. Naast de schrijver van het Boekenweekgeschenk... werd ook het thema van de Boekenweek bekendgemaakt. Wat is dat thema van de Boekenweek dit jaar? Uh, het thema is reizen. En dat is correct. Tommy Wierenga liet al weten dat hij in zijn leven al heel veel gereisd heeft... en dat hij dus inspiratie genoeg heeft voor het geschenk. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Een onderwerp uit het nieuws zoeken wij. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. Um, vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik zit op de moeilijk bereikbare plekken. 3. Heineken is niet blij dat ik word opgespoord. Ja, stop. Dat gaat om schaligas. Volgende aanwijzing zou zijn geweest... volgens sommigen ben ik de oplossing voor het energieprobleem. En voor één punt vandaag debatteert de Tweede Kamer over het boren naar mij. Inderdaad, het is schaliegas. Zit verstopt in moeilijk te bereiken kleilagen. Het moet zelfs horizontaal worden geboord. En bierbrouwers en frisdrankfabrikanten hebben zich aangesloten bij het verzet tegen de schaliegaswinning. Ze zijn bang dat het water vervuild wordt. En dat gebruiken ze natuurlijk voor hun drankjes. Zeven um, komen we op. Dat betekent dat er in ieder geval veertien nodig zijn om over die 96 heen te komen. Gaan we meemaken zometeen.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 Vandaag luidt de stelling... Illegaliteit moet strafbaar worden. Het staat in het regeerakkoord, maar het strafbaar stellen van illegale zorgt aan de vooravond van een partijcongres... voor felle discussies, met name binnen de PvdA. Als de plannen doorgaan, dan kunnen illegale een boete krijgen... of in de cel worden gezet. Vandaar de stelling. Illegaliteit moet strafbaar worden. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, kost 50 cent. 0800-1101, gratis nummer. www.stand.nl, gratis website. Twitteren, ook bijna gratis. Eens of oneens? Maar doe het wel met hekje standpunt. Of download gratis de Stand.nl-app voor iPhone of Android. Hoe gratis kan dat zijn? Um, en 300 euro aan de finish bij de Nationale Nieuwsgips. Wouter Barens uh, heeft het nog steeds uh, in eigen hand. 57 jaar uit Amsterdam. zeven gescoord net. En dat betekent dat er in ieder geval 14 goed moeten zijn. Dat kan in de tijd die we hebben, namelijk 90 seconden. Ik stel de vraag en u geeft het antwoord. Ja, Daar komen we ze voor. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel jaar celstraf heeft Raymond P. gekregen wegens spionage? Twaalf jaar. Goed, in welke stad heeft Willem-Alexander gisteren de eerste koningslinde geplant? Den Haag. Goed, hoe heet de minister die de taalfout uit het koningslied wil laten corrigeren? Bussemaker. Goed, de ambassade van welk land was gisteren doelwit van een aanslag in Tripoli? Frankrijk. Dat is goed, welk telecombedrijf zag de winst halveren en keert de komende twee jaar geen dividend uit? KPN. Goed, wie heeft zich gisteren officieel kandidaat gesteld als voorzitter van de FNV? Tom van Heert. Ton Heerts is goed. Hoe heet het ziekenhuis... waar de maagchirurg Nick R. werkte, die nu wordt vervolgd? Schepersiekenhuis. Dat is goed. Welk Mexicaans biermerk is gekocht... door het Belgische bedrijf Anhorse Busch? Heineken. Dat is corona. Hoe heet de emeritus hoogleraar neurologie... neurochirurgie, moet ik zeggen, die gisteren voor het tuchtcollege moest verschijnen? Uh, ja, professor Pas, ik weet het niet. Tulleken. Ja. In welk dorp zaten de bewoners gisteren 14 uur zonder gas? Pas. Ierske Russische bommenwerpers hebben een schijnaanval uitgevoerd op welke stad? Pas. Stockholm, het Europese parlement eist dat fabrikanten waarvan hun product eerlijke testen. Uh, de, de, de autosnelheden, uh, de auto's is het, goed. Ver, het verbruik van de auto's. Ja. De vervanger van de VIRA gaat voorlopig niet meer dan hoeveel ritten per dag rijden? 12. 8. Hoeveel banen moet Imtech dit jaar in totaal schrappen? 500. 1300 zijn het er. Binnenvaartschippers worden gehinderd door stakingen van hun collega's in welk land? Uh, goed, het spelen van welk computerspelletje helpt tegen een lui oog? Tetris. Goed, Willem-Alexander maakte tijdens de inhuldiging gebruik van de troon van welke voorouder? Hij gaat op de stoelen van Wilhelmina zitten. Dat is goed, die laatste. Die zat nog voor de knal, dus die tellen we zeker mee. De vraag is nu, zijn het er veertien? Een aantal passen, dus ik denk niet dat ik het uh, gereed ja, heb. Net iets te veel passen inderdaad, ja, want ja. Uh, uiteindelijk 11 goed maal de 7, 77. Helemaal geen slechte score, maar minder dan 96, de hoogste score tot nu toe. Dus de weekwinst gaat uh, aan uw neus voorbij, helaas. Ja. Wel de kaarten mee voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Dankjewel. En een goede reis terug. Ja hoor, graag Dank gedaan. Dank voor het meedoen. Wij melden ons zometeen weer met een werklunch. En die doen we dit keer met uh, oud-minister Leers. Geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Radio 1 en de ontkroping in de eredivisie. Blijft Ajax koelbloedig met de finish in zicht? En die pakt de tweede oh, plaats? Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. Zaterdag om 7 uur PSV Groningen. Slecht legt de breedte en daar is de 1-0. En om kwart voor 9, nakt Ajax. Zo voor Ajax. En zondagmiddag Feyenoord Heracles. Ja, schiet bijna, Hij schiet hem doen. En omhoog 5, Vitesse Willem II. En een bij de tweede maal. De ontloping in de Eredivisie. Natuurlijk op Radio 1. Het nieuws van alle Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook het 4-mei-concert met Diederik van Vleuten en Amsterdam Sinfonietta. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.